Katrien Straatman met het NOS-journaal. Defensie geeft nog de veteranenstatus. Ook krijgen ze onderscheidingen als ze daar recht op hebben. En de groep wordt in november ontvangen door de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Leo Reawaru van de Molukse actiegroep Maluku voor Maluku... zegt dat de stap van Defensie veel betekent voor de Molukse gemeenschap. Volgens hem zijn zo'n honderd oud kneelmilitairen nog in leven. De actiegroep wil nu via de rechter afdwingen... dat weduwen en kinderen van knilmilitairen recht krijgen op pensioenen van de militairen. Het culinaire tijdschrift Lekker 500 vindt dat het beste restaurant van Nederland de Libreien in Zwolle is. Twee jaar geleden stond de Libreien ook op één, maar vorig jaar was het Interskaldus in Kruiningen. In de top 100 staan vooral restaurants in Noord-Holland, waarvan de meeste in Amsterdam. Voor de rechtbank in Den Haag begint vandaag het proces tegen een Ethiopische Nederlander die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 75 jonge gevangenen. Hij zou meer dan 200 anderen hebben gemarteld. Gebeurde in de jaren 70 na de val van keizer Haile Selassie. De verdachte was er een van de leiders van het militaire regime van kolonel Mengistu. Hij vluchtte in de jaren 90 naar Nederland en werd Nederlands staatsburger. De verdachte werd in Ethiopië bij verstek veroordeeld tot levenslang en staat nu dus in Den Haag terecht. Bij een flinke brand op een bedrijventerrein in Nieuwegein... is afgelopen nacht asbest vrijgekomen. Het ligt niet alleen op het bedrijventerrein zelf... maar ook op de provinciale weg N408. Die weg is inmiddels afgesloten. De brand brak gisteravond uit in een oud distributiecentrum van Albert Heijn... en was in de wijde omgeving van Nieuwegein te zien. Het weer vanuit het noorden wat bui, in het zuidoosten droog, af en toe zon en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt in wat regen of motregen, ten zuiden van de grote rivieren zo goed als droog en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Marsen 3 kilometer. Op de A4 Richting Amsterdam ook 3 kilometer bij Zoetewoudendorp. En richting Den Haag op de A4 Tussen Roelovaarsveen en Zoetewoudendorp, 5 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 Tussen Amsterdam, Hemhavens en Durgendam, 6 kilometer. Met 10 minuten vertraging is de laatste tip van een ongeluk. Dan de A12 Den Haag naar Utrecht Tussen Bodegraaf en Woerden 3 kilometer.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 is de zomer van ZFM, met nu Zandvoort op zaterdag. We were in love with the sun, we were in love with the sun, sipping on coke and rum, my head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do, when I spent the summer on you, our troubles all on the rocks, our troubles all on the rocks,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 And the Summer on You. Officieel zitten we inmiddels in de herfst, ja echt waar. Kijk eens naar buiten, heerlijk weer, hier is op het graadje of 18. Maar wel lekker zonnig. Ik ben benieuwd hoe het in België is bij Sean. Ja, dat krijgen we zo meteen nog wel even te horen. Jo, van uh, lekkere zonnige singles, uh, begin van uur 3. Dat was Semveld and en The Summer on You. Wat gaan we in uur drie allemaal doen, uh, Albertjan? Ja, we hadden, uh, we hadden een groot aangekondigd dat we, dat we het laatste uur tussen 4 en 5 de Beach Boys, uh, de Zandvoortse Beach Boys, in de uitzending zouden hebben. Maar die lieten ons net weten dat ze nog. ze zijn op een speciale bijeenkomst momenteel. om uh, informatie en vaccins te halen voor een Amsterdam-Dakar-challenge. Uh, maar dat loopt natuurlijk helemaal uit. Dus, mm -hmm. dus we gaan het niet redden om uh, tussen 4 en 5 hier aanwezig te zijn. Waarvan akte, Maar straks later in het de laatste uur zal ik er uitvoerig op terugkomen. Het is een barrelrace. Ze <lacht> barrel hebben vandaag een barrelbijeenkomst. Uh, u, u kent het ongetwijfeld wel. Je koopt een uh, relatief goedkope auto voor maximaal 500 euro. En uh, je gaat daarmee uh, vanaf Amsterdam naar Dakar rijden. En uh, je gaat dan, uh, je gaat dan uh, geld ophalen voor het goede doel. En de Zandvoortse Beach Boys, zoals gezegd, bestaat uit Mark Heemskerk... en Jurian van der Preit. Zij gaan daar aan deelnemen, maar kunnen dus helaas niet in de uitzending zijn... om de een en ander toe te lichten. Maar daarover later meer. Wat houdt het precies in? En hoe lang gaat het allemaal duren? Mijn eerste auto was 500 gulden. 500 gulden. En daar nou. heb ik jaren plezier van gehad. Dus ja, het kan echt. Het kan echt. Want ze rijden daarmee naar het eindpunt... en dan worden die auto's geveild. Die blijven daar. En dan gaan ze met het vliegtuig terug... Dus ook dat is weer geld voor het goede doel. Maar daarover later straks meer. In ieder geval om kwart over vier hebben we tijd voor Pit Report. Het wordt een korte nieuws uit de wereld van de Formule 1. Maar het is, het is wel rustig in de Pitstraat om het zo maar eens te zeggen. Maar ze zijn zich allemaal aan het voorbereiden om de grote prijs van Mexico. En ja, daar is het momenteel ook wat onrustig wat aardbevingen betreft. Maar goed, de race gaat vooralsnog door. Half vijf hebben we dier van de week. En luisteraars, uh, uh, we hebben nu voor de vierde keer Monty. Het wordt tijd dat Monty toch echt uh, voor, uh, voor de herfst... echt losbarst, een thuis gaat vinden. Dus om, dier van de week om half vijf nog Monty. Het gedicht van de week zijn we nog niet helemaal uit om kwart voor vijf. Maar daarover later uiteraard meer. Ik zou zeggen, uh, we kijken, we volgen ook voor u... de, de wereldkampioenschappen wegreis voor de vrouwen. Momenteel een, een, een drietal dames op kop met een halve minuut voorsprong... En daaronder ook een Nederlandse. Er was even kort voordat het nieuws bezig was... was er een valpartij waar ook een Nederlandse bij betrokken was. Ook dat een volgende voor u. Verder kijken we ook nog even naar de derde dag van het Portugal Open. En dan hebben we het over golf. En de eerste twee dagen heeft Joost Luiten prima gepresteerd. Hij stond na twee dagen met min 10 op een gedeelde vierde plaats. En momenteel tijdens de derde ronde, tijdens deze moving day... zoals ze dat noemen is heeft hij een slag moeten inleveren en dan staat hij momenteel op min 9. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Wij hebben daar weer zin in, uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Meekijken kan via www.zfm-live.nl. Na vijf uur straks uiteraard weer Freds met Entertainment For You. There you have it. You see this love regretting. Something Platina-Words bij Zet de Dit is de single van uh, John Anderson en Hold on to Love. En hier is Gerspadu. Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel. Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld. We struiden op het strand, tot diep in de nacht. En in de late uren hoorden we heel zacht zoiets van... Jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou Jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou We zijn samen aan het zoeken naar... Het liefst achteraf en het liefst je pans. Geef een kus op je hand, en kijk je diep in je ogen Dit moment neemt helemaal niemand ons af We drinken witte wijn en we proosten op ons En we denken aan de tijd voordat alles begon Nog voor mijn bekendheid, en voor alle hits Heel mijn leven is veranderd behalve dit Want de liefde die is puur, puur. Blijf bij me in de buurt puur. En soms is het leven zuur Want jij bent zo bijzonder verdwijnt in mijn gedachtes Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou Want jij bent zo bijzonder verdwijnt in mijn gedachtes Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou En ik ben niet vergeten met jou kon ik niet slapen en kon ik niet eten Je zweefde vaak hele dagen door mijn hoofd heen Voordat ik jou kende was de liefde een groot probleem Die voelt het zo goed en voelt het zo fijn Door jou verdwijnen al mijn zorgen en de pijn Met jou ben ik gelukkig, al zijn we samen blut Al zitten we in de put, met jou kan het niet stuk Want de liefde die is puur Buur. Blijf bij me in de buurt Buur. En soms is het leven zuur. zuur Maar daar bijten we doorheen Maar met jullie ben ik nooit meer alleen Het is een uh, bijzondere plaats. Deze van uh, Gers Padoel en zo bijzonder. 7M Race Radio Pit Report. Ja, inmiddels uh, kwart over vier geworden. Dat betekent tijd voor de Pit Reports. Ja, het is uh, een beetje stilletjes, qua nieuws, maar toch heb je wel wat te melden, Albert-Jan. De grote prijs van Mexico kan vooralsnog gewoon doorgaan op 29 oktober. Het autodromo Hermanos Rodriguez. Het circuit waarop de 18e race van het seizoen in de Formule 1 plaatsvindt... is vooralsnog onbeschadigd gebleven bij de zware aardbeving... die de regio deze week heeft getroffen. Zowel op het circuit als bij de gebouwen daaromheen... zoals de onderkomens van de coureurs en de pitboxen... is geen ernstige schade aangetroffen. De aardbeving met een kracht van 7,1 trof Mexico stad afgelopen dinsdag... en kostte aan minstens 237 mensen het leven. Zeker 500 gebouwen werden ernstig beschadigd. Uit medeleven met de slachtoffers van de aardbevingen... zijn alle activiteiten op het circuit voor de komende weekend afgezegd. De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Perez heeft 140.000 euro toegezegd. Mijn gebeden gaan uit naar mijn Mexicaanse broeders... liet de 27-jarige coureur van Force India weten. En zoals wij nu weten is er weer wederom een aardbeving geweest. Dus wij volgen het op de voet, want het staat natuurlijk dan... Uh, uh, vooralsnog ziet het er goed uit dat het door zou kunnen gaan... maar wellicht dat de tweede, tweede aardbeving ook het circuit heeft getroffen. We houden u op de hoogte de komende week. Oké, okay, dat was hem. Ja, dus inderdaad uh, vrij kort. Hier is uh, Armin van Buren en de Sunny Days.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 I'm so Bent op de webcam van CFM. Dan zie je dat het lekker zonnig is hier in de studio en ook in het centrum. Dorpsomroepersconcours bijna ten einde, hè Albert Jan. Ja, over tien minuten de Over 10 tien grondom... minuten, dan weten grondom... we wie, wie vandaag gewonnen heeft. Ik ben heel erg benieuwd of we daar nog berichten over kunnen melden voor vijf uur. Mochten die binnenkomen, dan laten we het uiteraard aan jullie als luisteraar van CFM weten. We gaan nog een uh, plaatje draaien en daarna weer meer nieuws. En die is van de uh, Pointer Sisters. Your heart so freely. Your sweet sensation. You're my invitation to. Ja, dat swingt gewoon, hè. De Pointer Sisters en Happiness. Nou, plaat uit de jaren 80 zo op de zaterdagmiddag. De ZFM, ja, het zonnetje schijnt lekker, hè, jullie zo voort. Enige nadeel, Albert-Jan, dat ik mijn scherm hier voor me niet meer kan lezen. Dus de volgende plaat, ik heb geen idee wat we gaan draaien. Maar ik zie het in ieder geval niet meer. Nee, je kan prima volgen, hoor. Ja, dus, ja, ik zeg je ja, ja, ja, ja, dus, ja. Oké, okay, dat is goed. Goed, uh, ja, als het dan goed was geweest... dan hadden hier nu uh, Jurjaan en Mark uh, aan tafel gezeten... om uh, te vertellen wat voor avontuur zij gaan beleven. Maar ze hebben hem te kennen gegeven dat uh, de, dag, uh, de, de, de dag om de zaak voor te bereiden... met alle teams, en dan heb ik het over de Amsterdam Dakar Challenge... die op 28 oktober aanstaande van start gaat, uh, die loopt natuurlijk uit. En uh, vandaar dat ze hier niet aanwezig kunnen zijn. Goed, ik zal proberen om u zoveel mogelijk informatie daarover toe te spelen... Allereerst, de Amsterdam Dakar Challenge is een endurance rally met auto's... die start in Amsterdam en eindigt in Banjoel, met een tussenstop in Dakar. De eerste editie van dit jaarlijkse race-evenement werd gehouden in 2004. De opzet is simpel, met een oude auto ter waarde van hoogstens 500 euro... de Sahara doorkruisen om te eindigen in West-Afrika. Daar aangekomen worden de auto's geveild... en schenken de deelnemers de opbrengst van hun barrel, zoals ze dat noemen... aan een lokaal goed doel. De rally is geen wedstrijd en zodoende is er ook geen einduitslag. De enige prijs, en dat is ook voor u luisteraars en kijkers interessant... is die een team kan winnen... is een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar uh, rijden voor het goede doel. Uh, de totale afstand is ongeveer 7000 kilometer... en er is geen bezemwagen. Nou, als je dat weet dan, uh, dan uh, je staat in de Sahara... Nou, ik uh, gun het de jongens uit Zandvoort niet. Want de jongens uit Zandvoort, zoals gezegd... Mark Heemskerk en Julian van der Rijt... zullen uh, daaraan deelnemen uh, onder de titel de Zandvoortse Beach Boys. Vandaar dat ik het zo leuk kon aangekondigd om twee uur. De Beach Boys komen naar de studio. Zij uh, rijden meestal allemaal in een soort off-road auto's... als ik het uh, goed heb begrepen. En vandaag hebben ze een zogenaamde teambijeenkomst in Amsterdam. En die was om half één begonnen, want ze moeten natuurlijk vaccinaties hebben. Ze moeten nadere informatie krijgen wat te doen in wat voor situatie... En ze krijgen daar ook nog een briefing met een aantal belangrijke tips. En vandaar dat ze daar dus aanwezig zijn om de tips in ontvangst te nemen en kennis te maken met hun mede-competitors. Om het zo maar zeggen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de race uitrijdt. En wat voor auto hebben de heren uit Zandvoort uitgekozen? Ze hebben een. SS Agion? Ken je dat? Nee, nooit van oh, nou, Dat zal wel een Japans merk zijn. En het model is een Corando TD 2.9 HR type 4x4 en gebouwd in 2001. En dat allemaal voor minder dan 500 euro. Vindt toch knap. Zij gaan dus van start tijdens deze Amsterdam Dakar Challenge op 28 oktober 2017. Um, uh, wij hopen uh, hun te kunnen gaan volgen. U kunt haar, hun ook volgen, en u, zelfs u kunt hun sponsoren. Ga dan naar de website wwwamdak dus Amsterdam-dakar-amdak-beachboys.nl Www.amdak-beachboys.nl Want die jongens kunnen natuurlijk uh, elke sponsoring van uw kant en uh, natuurlijk voor het goede doel goed gebruiken. Wellicht dat we ze vlak voor vertrek nog wel naar de studio kunnen lokken... maar daarover eind oktober natuurlijk meer. Geweldig initiatief, een reuze avontuur voor deze twee jongens... die normaal gesproken met verwarmingen in de weer zijn... en verwarmingen doorzagen, vervangen, vernieuwen, noem maar op. Uh, maar zij gaan dit grote avontuur aan. Wij houden nu op de hoogte en wellicht... Aan het eind oktober, vlak voor de start, krijgen we ze toch, toch, toch nog even in de studio. Zet het vast in uw agenda. Amsterdam Dakar Challenge begint op 28 oktober. En u kunt de jongens volgen. Nogmaals via de website www.amdak-beachboys.nl www.amdak-beachboys.nl Weet je wat? Die link gaan we gewoon op de app zetten. Ah, ja. Dan volgen wij de Beach Boys. Heel veel succes. And the, way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm by picking by up good vibrations. good vibrations She's giving me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 De Beach Boys, de beide mannen uit Salvo die de rally aangaan met uh, ja, de oude auto, de hele oude auto uit uh, 2001. 7.000 kilometer had je daarover. Ja, 7.000 kilometer, ja, zijn, niet te geloven zeg. Ze zijn drie weken onderweg. Ongelooflijk. Ja. En die auto moet het volhouden, begrijp ik. Tuurlijk, want die moet nog geveild worden daar. Oh, ook nog, ja, oké. Okay. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Eigenlijk had ik erachteraan moeten draaien dat plaatje van uh, mijn autootje, weet je Ja, no? dat wou ik dus niet ja. doen voor de jongens of ik zo sneu. Oh ja, ja, dat ja, is ja, ook zo. zo het is vier, overal vijf, daar komt hij weer aan. Weer Monty. En Monty stelt zich wederom zelf even aan u voor. Mijn naam is Monty, ik ben een kruising Stefferdman man van bijna vijf jaar. Ik ben een hele vrolijke en energieke hond. Wandelen is mijn grootste hobby. Tijdens de wandeling luister ik goed naar mijn baas. Naar mensen ben ik vriendelijk en loop hier netjes mee aan de lijn. Of ik met kinderen kan, weten mijn verzorgers niet. Al als deze aanwezig zijn, wil ik hier het liefst even mee kennis maken. Met andere dieren kan ik, kan ik niet overweg. Wel heb ik geleerd om andere honden netjes te negeren.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 En kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Monty verdient een thuis. Zo is het me net, Albert jan Begrijp ik het nou goed dat mensen keurig netjes aan de lijn lopen met Monty? Ja, zo hoort het toch? Ja, oké. Okay. Nou, Monty heeft ze goed, euh, goed onder controle dan, zullen we maar zeggen.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 11 minuten overal, 5. Albert Joost zei het aan het begin van deze uitzending al: Zandvoort 1 die speelt vandaag uit. Helaas hebben we daar geen einduitslag van, van die wedstrijd. Wel van Zandvoort 4, want die speelde vandaag tegen AFC 4. En je raadt nooit hoeveel het is geworden. Dat ga je ons nu uitleggen. 4-1. 4-1. En de vierde goal, vierde, vierde doelpunt, werd gescoord door Rob Smits. Nou, dan is hij nu wel. Van vier. Dan is, ja. hij, dan is hij wel erg moe. Ja, erg vier is hij. Goed. Even snel een updateje van het WK-wegreces bij de dames in Bergen. Met nog een 35 kilometer te gaan, is het peloton vrij, vrij massaal weer bij elkaar gekomen. Af en toe nog wel een, een ontsnapping. Maar de Nederlandse dames halen die steeds weer terug. En er zitten toch zo 1, 2, 3 uh, Nederlanders bij die voorste groep in dat peloton. Die dus uh, naar de finish uh, rijden. En de Nederlanders, nogmaals, rijden steeds het gat dicht naar de ontsnappers. Dus ik vermoed dat een, uh, dat, dat een uh, massasprint gaat worden. Goed, die hebben nog 34 kilometer te gaan. Gaan we door? Gaan we naar Portugal? Want daar wordt momenteel uh, gegolfd. En wel tijdens het Portugal Masters met deelname van Joost Luiten. Joost Luiten had twee. Prachtige dagen achter de rug... terwijl dat hij met het na twee dagen... gedeeld tweede stond in het algemeen klassement. Kijken we nu naar de tussenstand van dag drie... moving day genoemd... vinden we hem terug op plaats 16... met een totaalscore van min 9... en hij staat momenteel op hole 10. De leider is Bjerngaard... met min 14... en die is ook ter hoogte van hole 10. Maar goed, maakt maak, Luid een eenslag goed... Dan, dan springt hij gelijk naar een gedeelde zevende plaats... want daar vinden we een heleboel spelers terug met min 10. Dus ik hoop dat uh, hij zich uh, kan uh, hervinden en alsnog de aansluiting naar de leider zou kunnen maken. In ieder geval dag 3. Morgen uh, dag 4, de ontknoping van het Portugal Masters. Het is uh, vandaag en morgen burendag uh, hier in Zoonvoorts. En dat brengt ons bij het gedicht naar deze van uh, Pieter Ellen burendag. And persuasion for dancing or romancing But I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart Whoa, whoa. Ja, dit weekend schijnt eh, lekker het zonnetje in Zandvoort. Dus daarvoor hoef je niet naar Rio de Janeiro. Nee hoor, gewoon lekker in Zandvoort blijven. Ja, de zin van Pieter Ellen. Mocht je het net eh, niet, eh, niet gehoord hebben... de heren van Zandvoort 4, ze hebben vandaag gewonnen. Speelde thuis tegen AFC 4. En het werd 4-1 met het vierde doelpunt door Rob Smits. Het is vandaag en morgen Burendag in Zandvoort. Vandaar het gedicht... Ooit, ooit was het heel normaal. Was mijn straat mijn thuis. Zaten we allemaal samen voor de buis. En kenden we elkaar allemaal. Werd lief en leed gedeeld. En jawel, om ongeveer elf uur een lekker bakkie bij de buur. Uren, uren met buurkinderen gespeeld. Boodschapje doen voor oma op tien. Brievenbussen met een touwtje eruit. Wil je even mijn nieuwe bankstel zien? Schoot er ooit een bal door de ruit? Verliefd op de dochter van nummer 10, Arbeidsvitamine op ZFM Radio. Heel luid. Deze morgen een nieuwe dag. Een nieuwe wereld voor ons open. Wat is er niet een nacht van duisternis voorbij? De mensheid, de mensheid heeft gestreden en is moe gelopen. Maar heden... Heden is er een nieuwe burendag voor u en mij. Begin deze dag eens goed en geef uw buren hand. Een kus, het geeft niet of een Hongaar is of een Rus. Een orthodoxe jood of islamiet. Maar geef hem eens uw hart, om niet. Want binnen het verschil van al onze culturen... wordt overal dat kloppend hart gehoord. Vooruit, sta op en ga naar uw vergeten buren en geef... Geef ze vandaag eens een gewoon, een gewoon, een vriendelijk woord. Ja, vandaag burendag in Nieuw-Noords. En morgen weer een Burendag hier in Zalvoorts. En dan in het centrum bij de Blauwe Tram. U bent uiteraard morgen ook van harte welkom bij Burendag. En wij besteden er ook aandacht aan bij ZFM. Met het gedicht van de dag Burendag. Ja, daarachteraan wist ik eigenlijk niet wat ik moest draaien. Nou, dan maar deze van Lou Ross en Lady Love. Lady Love Your love is...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 is cooling like the winter snow my lady love with a love that's cozy as a fire's glow and i keep on needing Love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Now let me tell you that it's not easy. So stay around uit euh, jouw tijd, hè, Albert-Jan, deze? Dit is, dit is uit mijn... Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Dat dacht ik al. Vandaar <laughs> dat ik hem mag draaien, Speciaal voor jou dan even. In eh? deze... de is dat ook weer Guilty Pleasure eh, muziek, Guilty Pleasure, he? ja. ja dat, dat is het inderdaad. <laughs> de single van uh, Louros en The Lady Love. Hoe gaat het uh, met wielrennen? Nou, ik moet zeggen, in het peloton uh, zijn toch een viertal Nederlandse dames terug te vinden. Met, uh, met om een kleine halve minuut voorsprong, uh, nog een uh, kopgroepje van uh, vier... Dames, maar, maar daarin ook een Nederlandse vertegenwoordigd. Maar ja, nog 29 kilometer te gaan. Uh, nogmaals, uh, ik uh, vermoed een uh, massasprint aan het eind. Want ze laten niemand meer gaan en uh, ze gaan het gat natuurlijk nog wel rijden. Want uh, het is natuurlijk niet nits, niks als je de WK-wegrace uh, kan winnen voor vrouwen. Morgen trouwens de heren. Dus uh, het hele weekend uh, een en al wielerspektakel in Bergen. En heel veel Nederlanders die hopelijk gaan winnen, Albert jan Ja, dat zou mooi zijn. Ja, zeker. Nou, straks om vijf uh, uur dan is hij er weer. Entertainment het met Fred Heij. Gewoon lekker blijven luisteren naar ZFV Pesalvoort. Goedemiddag allemaal. A vacation in a foreign land Uncle Sam does the best Nederlands militaire dienstplicht Albert Young. 1978, lichting 4. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat zag ik al aan je geworden. Joh, uh. status quo en in, uh, in the army Nou... We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja, en onze collega Fred, hij maakt het wel erg spannend. Hij is er weer niet. Ja, we we <laughs> zien hem nog niet. Nee. Maar ja, wel daar komt hij de trap op ja. uh, aan de tolweg 10a. Wellicht dat we eerst beginnen even een stukje uh, van onze computer... maar daarna zal hij het vanzelf over gaan nemen. En daarna tussen 7 en 9 natuurlijk uh, niks anders dan de Euro Breakdown... live vanuit de studio ook gepresenteerd en samengesteld door onze collega Mike Bulet. Zo is het. En wat doen wij morgen? Uh, dan zitten we hier weer. Oké. Okay. Om uh, twee uur gaan we weer de lucht in. Zoals twee het, uh, uur de lucht in. Gaan we de lucht in. Nou, tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. To Veel plezier vanavond. Oh ja, things things yeah. things oktoberfest. Doei doei. Doe. Tjus. Really tjus. Might you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 your yourself, give the audience a grin, enjoy it, it's your last chance.